Met het NOS -journaal. De vakbonden reageren gematigd positief op het deelakkoord van VVD en PVDA voor volgend jaar. Ook constateren ze met tevredenheid dat de politiek weer oog en oor heeft voor de mening van de sociale partners. VVD en PVDA hebben afgesproken dat de forensetaks en de langstudeerboete worden geschrapt. Omdat te betalen wordt onder meer de assurantiebelasting verhoogd. Ook het vitaliteitssparen, de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg en het lichtgeld in het ziekenhuis worden geschrapt.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 Bovendien moet er wel werk zijn voor 65-plussers. Minister Leers weigert de strengere eisen voor gezinsmigratie op te schorten zolang de formatie bezig is. Hij legt daarmee een wens van de Tweede Kamer naast zich neer. Voor migranten die hun gezin of partner willen laten overkomen gelden sinds vandaag strengere eisen. Zo moeten ze minstens 24 jaar oud en langer dan een jaar in Nederland zijn. De Kamermeerderheid wilde vorige week dat de strengere eisen voorlopig niet worden opgelegd, omdat wordt verwacht dat een nieuw kabinet de maatregelen terugdraait. Maar volgens Leers is intrekking van de maatregel juridisch-technisch niet meer mogelijk. Bij een woningbrand in Hengelo is een peuter van bijna twee om het leven gekomen. De moeder is met ernstige brandwonden overgebracht naar een ziekenhuis. Een kind van vijf ligt ter observatie in het ziekenhuis in Hengelo. De brand ontstond vanmiddag in de woonkamer van het huis van het gezin en was snel onder controle.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 Axel Red, plus Zo heet een CD die zij uitbracht alweer wat jaartjes geleden, 1993 om precies te zijn. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Dit nummer is geschreven door Dan Henley. U weet al die voorman van de Eagles, hè? Can you Als soloartiest maakt hij prachtige platen hoor, deze Don Henley. We gaan terug in de tijd, heel wat jaartjes terug in de tijd. Begin jaren 60 tot eind jaren 80 waren zij wereldberoemd. En dan heb ik het over Fleetwood Mac. Een nummer wat niet zo heel erg bekend is van deze formatie is Men of the World. Zeker wel, hè. Hemel en aarde. Etilia Romli. Nederland was cool en kil en dan vooral het weer. De wind die lag nooit stil, liefde liefdesleven des te meer. en bijzondere kwaliteit mag ik gerust zeggen klein beetje rocken I had it with that Sniffers reissued, zo heet deze CD. Deze CD uit 2006 alweer wat jaartjes oud, maar daar staan allemaal van die hele korte nummertjes op, allemaal van die rocknummertjes. Als u fan bent van dit soort muziek, moet u maar eens gaan kijken in uw favoriete platenzaak en zoeken naar de Seedsniffers. Sniffers. Ondanks dat het een heel rustig nummer is, is heet ze toch in de top 40 geweest. Butterfly Kisses. There's two things I know for sure She was sent here from heaven and she's daddy's little girl as I dropped to my knees by her bed at night She talks to Jesus and I close my eyes and I thank God for all of the joy Dat het er nog in was om heel veel gitaren te spelen. The Shadows South of the Border. En dit, dit is Celine Dion met The Power of Love. The I Het water van vandaag. Ik heb een cd in de speler gelegd van een aantal jaren geleden. 1977. Is bijna 30 wat is ruim 30 jaar geleden. Is afkomstig van de cd. GT, oftewel James Taylor. Your smiling face. Whenever I see your smiling face. I have to smile myself. Because I love you. Pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby. Die James Taylor heb leren kennen Die steekt zelf ook nooit onder stoelen of banken Dat hij een groot fan is van die James Taylor Schrijf liedjes over James Taylor Hij heeft heel wat liedjes geschreven met titels erin van James Taylor En dan heb ik het over Ruud Dit is van een CD uit uh, 1998, A Little Tear, Big Smile, door hemzelf geschreven samen met pianist Harry Swinkels. day that we were born. But the See Ruud Hermans, die James Taylor, heb ik nog geen grote Nou, Ik heb er wel meer hoor. Ik ben niet zo'n persoon die uh, enkel op één man uh, gefixt is, gefocust is. Dit is Chip Taylor, de Hitman. Ook een singer-songwriter daar uit Amerika. Hè? Chip Taylor, de hitman, heeft heel wat nummers geschreven, ook onder andere Storybook Children, wat hier in Nederland door Sandra en Andres uh, zo hoog in de hitparades is gezongen You don't have to be part of the problem I just need a second chance I just need a second chance need to say. The second chance En nog uh, Only words I feel like crying No reasons at all Wake up, poppy, shine on This town ain't the same Dan heb ik het over hits Van de cats ook oh, dit, times will win trekken langzaam uit de luidsprekers met Times for When, uh, een van de bekendere nummers van, uh, van de Cats. Hè? Ik heb hier ook nog een cd in mijn handen van de uh, Deep River Quartet. Het is een, een, een formatie van uh, vier heren die eigenlijk alleen maar akoestisch werk brengen. En als u dit hoort, denkt u misschien ook meteen aan dat nummer van uh, André van Duin. Maar dit is heel anders. De Deep River Quartet en Cry. If your sweetheart Sends a letter of goodbye. It's no secret. that you feel If your heart ain't